Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFN. Met nu, goedemorgen, Zandvoort. Mm -hmm. Mm -hmm. Why you so uptight, darling? You keep killing my vibe. You used to wrap me round your finger, now you're so uninspired. Why you won't be the same when we can't go?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 Goedemorgen, luisteraars. Dit is ZFM. Op een uh, wat vreemde manier gaan we onze uitzending beginnen... want er is een technisch defect waardoor u geen muziek meer hoort. Maar dat gaan we natuurlijk gewoon oplossen. We gaan u ondertussen gewoon vertellen wat het programma vandaag met zich mee gaat brengen. Uh, ik kijk even naar de techniek, dus dat is helemaal akkoord. We hebben vandaag een interessant programma weer samen kunnen stellen. Althans, dat heeft Gerrit Rutte voor ons gedaan, die de redactie doet. Uh, de techniek is in handen van Isabel Goransson... en het warme stemgeluid wat u nu hoort is dat van Roy Donger mijzelf. We hebben vandaag uh, verschillende onderwerpen die ook leuk uiteenlopen. Het eerste onderwerp is een DJ School voor kids en volwassenen. En Maxime uh, Eingossen gaat erover vertellen... Daarna hebben we de Sirus Foundation die het Juttersgeluk gaat steunen. Suzanne Klaasen gaat ons daar weer over updaten. Uh, en over updaten gesproken, het volgende onderwerp is de update Watertorenplein. En George Polman die gaat ons toelichten hoe het daarvoor staat. In het tweede uur, dan wordt het een heel smakelijk uur... ik heb er onlangs nog gegeten, uh, de Bokkendorrens Award uh, 2022 voor hospitality. En uh, Frederik Fransen uh, komt vertellen, want zij heeft deze prachtige award ontvangen. Daarna gaan we praten met Hans Rijmers... en die komt nu weer een update over Jazz in Zandvoort op 10 april... met het Michel Varekamp kwartet Dat wordt natuurlijk een heel erg leuke uitzending... met de muzikale Hans Rijmers hier in de studio. En als laatste hebben we buitengewoon raadslid van GroenLinks... Jure Keuning. Die komt vertellen over zijn werkzaamheden bij GroenLinks... als buitengewoon raadslid. En dan nogmaals... De de muziektechniek wordt gedaan door Isabel Goransson. De jingles en de muziek gedaan door Jelma Koper. De redactie door Gerry Rutte. En de presentatie wordt in mij gedaan. En we gaan nu kijken of de muziek inmiddels weer werkt. Mm -hmm. Mm -hmm. De school komt helemaal niet in de studio volgens mij. Why you so uptight, darling? You keep killing my vibe. Used to wrap me around your finger, now you're so uninspired. Why you want me to stay in when we can't go outside? Oh, you keep seeing clouds, but I got sun on my mind. Oh, surely, you see, I'm scared. 'cause I can't stop thinking, should I reconsider? That is my own. words in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 En heb je dan ook uh, in al die leeftijdscategorieën mensen die komen uh, als student? Of zitten ze met name in de jongere groepen? Um, ik heb, even kijken. Zeven, negen, tien, negentien, dertien, veertien. Het is wel heel wisselend. Het is ja. echt heel leuk om te zien ook.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 Dat is wel heel erg leuk. Ja, ja, het is wel een droom, ja. Ja, en dat is niet een leuk idee om af en toe bij de radio... gezellig een, uh, ja, een te komen te geven. ik vind geven. het leuk. Ik heb, al, het is al, ik heb al een keertje hier gedraaid. Dat was echt heel leuk. Ja? Ja, op een vrijdag. Oh, dat is natuurlijk wel leuk. Dus heel... uh, nee hoor, ik kom nog wel een keertje. Ja, ik vind leuk, ja, ja. Misschien een praktijkles met de, met de kids. Ja, ja, nou ja, ik zeg doen.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 Oké, okay, en daar kan je je opgeven om uh, meer informatie te vinden. Ja. En dan kan je vijf rittenkaart, tien rittenkaart kopen. Je kan er ook twee jaar naartoe. Ja. Je mag het allemaal zelf Maakt allemaal niet uit. Het is ontzettend gezellig. En wie weet uh, uh, kan uw kind of kleinkind dan ook gezellig meedoen... aan de speciale uitzending die we bij Zand ja, hebben ingepland spontaan. Ja. Heb jij nog iets toe te voegen? Heb ik iets vergeten te vragen? Nee, helemaal gezellig dit. Ik het is het leuk. Gezellig. Dank voor jullie uitnodiging. Nou, hartstikke fijn dat je hier was. En uh, tot snel. En tot snel, <laughs> ja, met een uh, eigen team. Ja. We gaan weer uh, luisteren naar een heerlijk stukje muziek. Dankjewel.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 And you can't breathe you say something so than me, I've seen them in the hill, you know, I've seen the spirits, you know, so definitely believe in the higher powers because I'm just a little human, you know. Cody says he didn't start the fire, his parents know he probably did. He's always playing with the light He's just a different kind of kid Cody says he didn't raise the dead He says religion's just a trick To keep hardworking folks in line He says it makes his stomach sick Yeah, so het geluid wegsterven van de uh, Cody van de groep The Killers. En daarvoor heeft u geluisterd naar het mooie nummer uh, Heatwaves van The Class Animals. Aan de telefoon hebben we nu, als het goed is, Suzanne Klaassen van de Sirius Foundation en het geluk, Althans over de Sirius Foundation en het geluk. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat we aan de telefoon hebben. En vertel, eerste, uh, uh, ben jij nou van de Sirius Foundation of van het Juttersgeluk?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 En uh, we zijn ook regelmatig in de media, zo nu ook op de radio. Ja, en uh, die mensen die op het stand aan het uh, jutten zijn, die zijn ook herkenbaar? Uh, ja, we hebben uh, jutten met gele jassen. Okay, en uh, ja. we hebben zwarte emmertjes met gele opdruk. geluk, staat erop. En uh, ja, we zijn wel redelijk herkenbaar. Ja, ja, ja, ja dan werkt dat natuurlijk ook. Mensen zijn natuurlijk nieuwsgierig wat je daar aan het doen bent.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 Even terug te bellen. Dat kan natuurlijk gebeuren. Het is een live uitzending. Ja, Met onze gasten ook. zijn niet altijd in de studio. Dus dat kan wel eens even fout gaan. En als dat goed is, hebben we weer ja. contact. En ja, het we zijn er weer. Ik even verbroken. Excuus. Ja. Nou, geen probleem. Heel spannend, zo'n uitzending nee, vandaag. <laughs> uh, maar we waren gebleven bij uh, de website van Jutters gelukkig.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 Got dreams too big for this town And she needs to give them a shot Wherever they are Looks like I'm all ready nothing left to pass. Ain't no room for me in that car Even if she asks me to tag along Gotta gotta be strong smile.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 uh, nou, dat is allemaal gelukt. Dus, dus, er is overeenstemming over de prijs. Uh, alles is dan uitgewerkt. Uh, de woningen die zijn allemaal uh, verhuurd, zeg maar, uh, of uh, verkocht. En uh...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 Um, alleen nu zijn we dus in afwachting um, of de mensen die uh, die zienswijze hebben ingediend... of die dat om gaan zetten in een bezwaar bij uh, de rechtbank. En uh, ja, dat zou natuurlijk heel vervelend zijn voor alle mensen die nu op woningen zitten te wachten. Ja, maar uh, wat is nou is het grote bezwaar dan tegen alles de vergunningen zijn... alles is netjes volgens de regels gegaan en ja. nu is er toch ergens een bezwaar. Waar, waar zit dat bezwaar dan in? Um,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 En daar kan je natuurlijk niet aan voldoen. Wij moeten natuurlijk ook een haalbaar plan maken. En uh, We gaan uit van het be bestemmingsplan en van het grondvlak. De ja. beroemde banaan, ja, die is ooit <laughs> vastgesteld. Maar nou, voor ons is dat natuurlijk als architect een kader, een uitgangspunt uh, waar waarbinnen je blijft. Um, en uh, ja, Dus je zit nu weer met, met andere omwonenden aan tafel. En die, die dachten dan, uh, want dat had de makelaar verteld dat daar uh, kleine vissershuisjes uh, zouden komen...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 voor de zomer nog daar het glas op heffen, samen. Heel gezellig, bedankt. Oké, okay. succes, fijn ja. weekend. Ja. Tell me to dare. take my hand, please take my hand. Say to you, for God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear. For God's sake, dear.